Exodus. Het Joodse Leiden en Bouwen Een hoorspel in vijf delen door Rob Gerards. Naar de gelijknamige roman van Leon Oeris Vandaag hoort u het tweede deel. Laat mijn volk gaan. De Heere, Heere, ik zal uw lieden vergaderen uit de volken, en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En gij zult wonen in het land dat ik en knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hunne kinderen en hunne kindskinderen, tot in eeuwigheid. Wat Zederland verwacht ons, koud wel? Ja, ik ga met je medelesten. Ja. Generaal, generaal. Ja, Gaat u zitten, hè? En, majoorister, wat heeft de inlichtingendienst voor nieuws te vertellen? Het meeste uh, hebt u al in mijn rapport gelezen, generaal. In het kinderkamp van Karolos is de activiteit toegenomen. En wij zien dat als een mogelijke voorbereiding van een opstand of een vlucht. Tja, ik heb uw rapport hier voor me liggen. U hebt geprobeerd drie man het kinderkamp binnen te smokkelen en vijf man ergens anders in Karolos. Maar al uw meesterspionnen zijn binnen het uur ontdekt en er door de joden uitgegroeid. Verder hebt u met twee bladzijden berichten gestuurd die u onderschept hebt. Maar die u niet kunt thuisbrengen omdat ze van een zender komen die u niet weet te lokaliseren. Houd u met een goede generaal, maar veel van onze inlichtingen zijn altijd speculatief. Hmm. Daarentegen zijn ons concrete feiten bekend waar tegen uwerzijds nog geen actie is ondernomen. Wij weten positief dat Karaolos overstroomd wordt door leden van de Palmach. Wij weten positief dat de Palestijnen hun mensen Cyprus binnensmokkelen op een plek in de buurt van de ruïnes van Salamis. En we hebben alle reden om te vermoeden dat de Griek Mandria met hen samenwerkt. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar jullie vergeten dat het juist dankzij die Palestijnen geen benden is in het kamp. Bovendien voorkomen ze ontvluchtingen door alleen bepaalde mensen in en uit te laten. En huurt u een paar beroepsverklikkers, generaal? horen we tenminste wat de joden in schild voeren. Je kunt geen inlichtingen kopen van een jood. Telkens als wij denken een betrouwbare agent gevonden te hebben, draait je ons een rat voor de nou, Geef ze dan van langs. We ja, ze de snuipen op het lijf. We kunnen deze mensen niet bang maken, Freddy. Ze hebben de concentratietampen overleefd. Denk je soms dat we ze nog iets ergers kunnen aandoen? Ik acht het alleen mijn plicht u te waarschuwen, generaal. Ja, ja, ja. Anders nog iets? Ja, <coughs> nog één probleem, generaal. Hebt u het rapport gelezen over die Amerikaanse verpleegster... ...Catherine Freeman en over die correspondent Mark Parker? Wat is er dan met die mensen? Nou, zij is in Karaolos gaan werken... En dat valt samen met Pakers komst op Cyprus. Mogen wij daar misschien de conclusie uittrekken... dat zij Paker helpt met een verslag over het kamp? Major Alistair, als u ooit voor moord terecht staat... dan hoop ik dat die jury u niet schuldig verklaart... op een soort bewijsmateriaal als u mij nu voorlegt. Deze mevrouw Freeman is toevallig... een van de beste kinderverpleegsters van het Midden-Oosten. De Griekse regering heeft haar lof toegezwaaid voor haar prachtige werk in het weeshuis van Saloniki... Dat staat trouwens in uw rapport. Zij en Mark Parker zijn al vrienden sinds hun kinderjaren. Dat staat ook in uw rapport. En de Joodse sociale werksters hebben haar speciaal aangezocht. Dat heb u ook nog in uw rapport vermeld. U leest uw rapporten toch wel, hè? Major hè? Ja, maar generaal. Een ogenblik. Ik ben nog niet klaar. Laten we nu eens aannemen dat uw veronderstelling juist is. Nou, wat dan nog? Het is nu eind 1946, hier, hè? De oorlog is anderhalf jaar geleden geëindigd. Verhalen over refugies maken niet veel indruk meer op de mensen. Maar weet u wat wel degelijk indruk zou maken? Een bericht dat wij een Amerikaanse verpleegster en een krantenman hebben uitgewezen. De vergadering is gesloten, heer. Volgens mij moeten we een paar van die smauzen doodschieten om ze te laten zien wie hier eigenlijk de baas is. Als jij zo graag wilt vechten, Freddy, dan kan ik wel zorgen voor je overplaatsing naar Palestina. Daar zijn de joden gewapend en zitten ze niet achter prikkeldraad. Kereldjes, als jij eten ze daarvoor een ontbijt. Ze moesten die oude jongen maar ridderen. maar pensioneren. Kom nog even bij me binnen, ik wel. Luister eens, Freddy. Ik heb hier al weken over nagedacht. Maar die Sutterland maakt zich volkomen onmogelijk. Ik ga een persoonlijke brief aan generaal Tiffel Brown schrijven... Zoals je weet ben ik aangetrouwde de familie van hem. Ja, maar het lijkt me toch riskant. Het ruikt naar insubordinatie. Tiever Brown heeft Sutherland benoemd. En wij moeten iets doen... voor het hier op het eiland tot een uitbarsting komt. Jij bent Sutherlands eide. Als jij achter mij staat... garandeer ik jou dat jij niet in moeilijkheden komt. Nou, dat staat dat nou weer? hè? Huh? Ze zeker neergelegd terwijl ik weg was. Of we nog geen kopzorgen genoeg hebben. Er is een georganiseerde dievenbende op het eiland bezig. Maar ze zijn zo handig dat we niet eens weten wat ze stelen. Want het is werkelijk ongelooflijk, meneer Parker. Wat Arry Ben Kaman allemaal uit dat Britse Depot haalt. Is het schip nu helemaal klaar, meneer Mandria? Ja, de exodus is klaar. Ja. Maar een werk dat mijn mensen ermee gehad hebben. Er, er moesten allemaal nieuwe ruimtes getimmerd worden. Ja, het is me ook wat. 300 kinderen in een schip van 200 ton. Ik ben intussen ook klaar met mijn voorbereidingen. Mijn artikel ligt in Londen. Vanmorgen kreeg ik bericht van goede ontvangst. Ik heb ze geschreven dat ze op de dag van de operatie Gideon... een telegram van me krijgen. Is het ondertekend met Mark, dan kunnen ze publiceren... Is het met Parker ondertekend en is er iets misgegaan? Oh, daar moet ik niet aan denken. Het zou een ramp zijn. Ja. En men kan aan, kan maar beter voortmaken nu we zover zijn. Ja, ik weet niet of het verstandig is te wachten... tot de kinderen worden overgeplaatst naar dat nieuwe kamp. Ja, wanneer moet je het dan doen? Het risico is zoveel te groot worden. Beter een groot risico nu dan de kans dat de Britten merken wat er aan de hand is. Ik heb zo mijn informatiebronnen. En het schijnt dat ze zich onrustig voelen. Ja, hoe kan het ook anders... Maar ik snap eens op. Daar komt trouwens uw vrienden aan. Ik wil u niet storen. Tot ziens, meneer Parker. Tot spoedig, meneer Mandria. Dag Mark. Kitty, wat wil je drinken? Citroen met spuitwater, maar. Ging Mandria daar niet? Ja. Twee citroen met spuitwater? Je ziet er niet bepaald stralend uit. Zit je in spanning vanwege de grote gebeurtenis? Ik zit in spanning over jou. Hm? Wat is er eigenlijk met je? Mag je me opeens niet meer? Ontloop je me soms? Maak, doe niet zo dwaas. Ik heb hard gewerkt, dat is alles. Bovendien vond je het zelf toch ook beter... dat we de laatste weken voor, voor de operatie... niet te veel contact met elkaar hadden. Dat is het niet, Kitty. Je moet me niets proberen wijs te maken. Daarvoor ken ik je te lang. Het gaat om dat Deense meisje, die Karen Hansen Clement. Je bent eenvoudig niet meer van haar weg te slaan. Alsjeblieft. Dank u. Je maakt je belachelijk, Kitty. Je wilt een moeder voor dat meisje zijn. Maar hoe stel je dat eigenlijk voor? Om te beginnen leeft haar vader waarschijnlijk nog. Dan zijn er die pleegouders in Denemarken. En in de derde plaats, dat kind is vergiftigd. Zoals al die kinderen. Het enige wat ze wil is Palestina. Ik ben lang alleen geweest, Mark. En ik heb verlangd naar het soort genegenheid dat dit meisje me kan geven. Ik zou haar volle genegenheid willen winnen, zie je? En haar over een paar maanden willen meenemen naar Amerika. Kitty, Kitty. Ik dacht dat je verstandiger was. Ik begrijp wel dat je behoefte hebt... je moederlijke gevoelens te uiten. Maar dit meisje is je dochter niet. Maak maar, ik hou erover op. Oké. Okay. Wat wil je dat ik doe? Probeer uit te vinden of haar vader nog leeft. Is dat niet zo, dan adopteer ik haar... en neem ik haar mee. Ik zal doen wat ik kan... Kijk eens, daar heb je kapitein Calab Moore. Ben Kanaan, Kitty, Parker. Je moet direct met me mee, Kitty. Wat is er dan? David heeft net contact met me gezocht. Er is iets aan de hand met die Dove Landau die onze vervalsingen maakt. Hij werkt nu aan de overplaatsingspapieren voor de kinderen. Uh -huh. Ik heb die papieren binnen 36 uur nodig. De Britten hebben ergens lucht van gekregen. Maar nou weigert die Landau verder te werken voordat hij met mij gesproken heeft. Wat heb ik daarmee te maken? Jouw vriendin, dat Deense meisje is zowat de enige in het hele kamp die met hem kan praten. Ik heb jou nodig om de jongen via haar tot reden te brengen. Oh. Nou, het is goed. Ga ik wel met je mee. Doch wat heb je in gedaan? Ah. Kom niet tegen ons een hond. Ik wil weten wat je hebt uitgevoerd. Ik heb gezegd dat ik met Ben Kanaan van spreek. Waarover? Zie je die papieren waar ik mee bezig ben? Dat zijn de vervalsingen van Britse formulieren. Ben -Ami heeft me een lijst van 300 kinderen uit het kamp gegeven. Hun namen moet ik op die formulieren invullen. Zogenaamd voor overplaatsing. Maar ze gaan niet naar dat nieuwe kamp. Ze gaan naar een schip van de Mossad. En dat schip vaart naar Palestina. Ik heb zoiets opgevangen. Nou, en? Onze namen staan niet op de lijst. En ben ik meer beloofd dat hij me zo gauw mogelijk naar Palestina zal laten gaan. Wij hebben hier nog belangrijk werk te doen, Dof. Heb je dan totaal geen saamhorigheidsgevoel? Bedenk toch eens wat die mensen van de Mossad allemaal voor ons gedaan hebben. Gedaan? Hm, niks hebben ze gedaan. Ze willen ze alleen maar naar Palestina hebben om voor hen te vechten. Zo, en al die andere mensen die ons helpen voor ons vechten? Zoals de Amerikanen? Kie? Die zussen geweten. Ze voelen zich schuldig omdat zij niet in de gaskabel zijn gestopt. O, Dof, Dof! Kun je dan alleen maar haten? Nee. Maar hier. Je moet niet kwaad op me zijn. Je bent de enige die, die ik hier heb, Karen. Je bent zo hard dof. Jij wilt uitsluitend naar Palestina om met de terroristen te vechten. Dacht je soms dat ik niet naar Palestina wou? Een vader wacht op me. Weet ik zeker. Soms sterf ik bijna van verlangen. Ga naar je tent. Kom straks naar je toe. Met kanaal Kanaan kan elk ogenblik hier zijn. Weg. Mevrouw Friemann blijft hier. Steek van Wallandauw. Ik heb zo bedacht dat er een morsaatsschip naar Cyprus komt om deze 300 kinderen mee te nemen. Niet slecht bedacht. Verder. We hebben een overeenkomst met Kanaan. En ik maak deze lijst niet in orde als de namen van mij en van Karen Clement er niet bij worden gezet. Is het dat je deur, Dongendorf, dat niemand hier jouw werk kan doen? Dat we je dus hier nodig hebben? Is het tot u doorgedrongen, meneer Ben-Ami, dat we niks... Jij hebt alle troeven in handen, Dof. Zet je naam maar op die lijst. En Karen? Op haar sloeg onze overeenkomst niet. Dan maak ik een nieuwe. Dat is niet eerlijk, Dof. U kunt me slangen. Ik ben vaak genoeg vakkundig geslagen. U kunt me maken ook. Maar ik ben niet bang. Aan de Duitsers ben ik voor niks en niemand meer bang. Hou je het propaganda maar voor je. Ga naar buiten en wacht tot ik je roep. Let op hem, David. Ze gaat niet met dat schip weg, Arie. Dat heb je me bezworen. Ze gaat niet met de Exodus weg, hè? Blijf alsjeblieft kalm. Ik heb dit niet kunnen voorzien. Die jongen heeft ons in zijn zak en hij weet het. Zonder die papieren begin ik niks. Praat met hem. Beloof hem wat je wilt, maar hou Karen hier. Het heeft geen zin om verder met hem te praten. Er zijn honderden jongens zoals hij. Ze hebben niet veel menselijks meer. Zijn enige schakel met de samenleving is Karen. En hij zal die schakel niet loslaten. Ik zie maar één oplossing, Kitty. Jij gaat naar dat meisje toe en vertelt haar waarom je dat hier wilt houden. Hij kan ze zelf beslissen. Dat, dat kan ik niet. Ze zal me niet begrijpen. Dan spijt het me, Kitty. Ik heb dit niet gewild, maar er is niets aan te doen. Ik mag geen mislukking van onze plannen riskeren. Kom. Tof Lando. Hm? Is goed. We gaan met je voorwaarden akkoord. Oh. Karin, Karin, We gaan naar Palestina. Tof? Oh, Wanneer gaan we? Over een paar dagen, denk ik. Ze hebben haast met de papieren. Tof. Oh, geen prikkeldraad. En geen bewakers meer. Ik kan maar eerst geen leven zonder prikkeldaad herinneren. Hij voelt me straks. Toen je boos op me was. Of ik niks anders kende dan haat. Uh, ik kan er niks aan doen, Karen. Zal ik je vertellen hoe het allemaal gekomen is? Tegen jou kan ik er nou wel over spreken. Je hebt mij maar ook zo, zoveel verteld. Zo hoorde Karen Hansen-Clement... die de geschiedenis van de Duitse Jodenvervolging aan Kitty Freeman had verteld... op haar beurt uit de mond van Dov de geschiedenis van de Jodenvervalging in Polen. Toen de Duitsers... ...in 1939 Polen binnenvielen... ...woonde we in Warschau. Vader had daar een bakkerij. Moenek, mijn grote broer, was ook al bakker. Verder had ik nog twee zusjes, Roet... Rebecca, ik was de jongste. Die dag dat vader en Moendek voor de dienst werden opgeroepen... ...herinner ik me nog goed. We zaten s'avonds bij elkaar. Moeder was helemaal overstuur. en Rebecca ook. Alleen Moendek was kalm, zoals altijd. Mijn broer liet zich nooit van zijn stuk brengen, Karen. Daarom was u ook leider van een afdeling van de verlossers. Dit was een sionistische organisatie waar we allemaal lid van waren. Die avond zei vader een paar dingen die ik nooit meer vergeten heb. Ach, in dienst. Waarom moeten jullie in dienst? Zijn wij Polen? Zeker zijn wij Polen, Lea. Dat waren we altijd, tenminste als er gevochten moest worden. Juist. Maar voor de rest zijn de joden ongewenste gasten gebleven in dit land. Wou u dan, moeder, dat we de Duitsers zomaar binnen lieten trekken? Hebt u dan de verhalen niet gehoord over de joden in Duitsland? Ken jij de verhalen over de joden in Polen, Moendek? In Duitsland was het lang rustig. Daar beginnen ze nu pas weer. In Polen is het nooit opgehouden sinds de Joden hier naartoe gevlucht zijn voor de kruisvaders. Dat is bijna zeven eeuwen geleden. Al die tijd waren de Joden de zondebokken voor iedere ramp. En ging er één jaar voorbij dat in de een of andere Poolse stad de Joden niet werden uitgemoord? Moet ik jou dat nog vertellen, Moendek? Nee, vader. Maar... maar er zijn nou geen ghettos meer. En we hoeven nou geen bijzondere belastingen meer te betalen. Ach, voor mij is elk plekje waar ik woon een ghetto. Omdat ik buiten de gemeenschap word gehouden. Daarom begrijp ik net zo min als moeder... waarom ik voor die gemeenschap vechten moet. Nee, ja, dat moet nou eenmaal. En als jullie... Oh God bewaren. Als jullie nou iets overkomt... Dan zal jullie ook de kracht gegeven worden die je nodig hebt. En dan hebben jullie dood. Hij is God, laat hem gezond, een flinke jongen voor zijn tien jaren. En hij zal voor ze zorgen, niet waar, hoofd. Ja, wat? Veel kan ik jullie niet nalaten als ik opgeroepen word. Maar één ding heb ik jullie hopelijk toch gegeven. Het geloof. ...in Eret Israël. Ik heb nooit veel waardig echt... ...aan onze kabbalisten... ...aan onze Messias ...en aan onze altijd maar biddende Hasidim. Maar dit weet ik diep in mijn hart zeker... ...dat de joden eens naar Palestina zullen terugkeren. Dat ze daar hun oude staat weer zullen vestigen. En dat ze alleen op die manier... Er ...kenning kunnen vinden. Verlies dat geloof. Nooit doof. Blijven trouwt ze je En wordt de flinke leider van de verlossers. Ja, vader. Je merkt wel, Karen... ...dat mijn vader niet in assimilatie simulatie geloofde, de jou. Hoe kon hij ook... In 26 dagen liepen de Duitsers Polen onder de voet. Vader kwam niet terug. Hij was gesneuveld. Maar Monday kwam gelukkig wel weer thuis. En de verlossers, die besloten hun in de stad te organiseren, kozen hem tot militair leider. Toen werden toen de, de Jodenwetten afgekondigd. Je weet wat dat betekende. Maar. Toen kregen jullie toch zeker hulp van de Polen? De Denen hebben zich geweldig gedragen. De Polen? De Polen deden niets. De besten keken toe. Maar de meesten hielpen de Duitsers zelfs. Ze geloofden maar wat graag... wat dan elke dag opnieuw door de radio werd voorgekoud. De Joden zijn uw ongeluk. De Joden zijn deze oorlog begonnen. De Joden zijn verantwoordelijk voor de Duitse invasie. Want de Duitsers zijn alleen gekomen... om u te redden van de Joodse bolsjewieken. Lever de Joden over aan uw beschermers. Neem zo nodig het recht in eigen hand. Knip de Joden hun waarden af. Bevuil hun synagogen. Vernietig hun bezittingen. De Joden zijn uw ongeluk. De Joden zijn deze oorlog begonnen. In Warschau deden al gauw geruchten de ronde dat de Duitsers alle Joden bij elkaar wilden drijven in een ghetto. Een wijk van twaalf huizenblokken lang en zes breed. We konden het haast niet geloven. Op een dag was het zover. Ja! Niet op, Pamakemondek. Ik ga wel kijken. U krijgt twee uur de tijd om uw bezittingen bij elkaar te pakken. en te verhuizen naar de wijk tussen de Jerozolimska-straat en de spoorbaan. Huh? Twee uur? Maar dat is toch niet genoeg? Wat u Alles... niet mee kunt nemen, laat u achter. Dat wordt in beslag genomen. En krijgen we vergoeding voor het huis? <laughs> vergoeding? Mensen, wees blij dat we jullie niet meenemen voor herscholing. Ik heb het gehoord, moeder. Pakt u maar zoveel mogelijk in. Ik ga vast met een paar verlossers hun huis bezetten. Anders vissen we misschien nog achter het net. Moendek veroverde een huis van drie verdiepingen voor meer dan honderd leden van de verlossers. Wij kregen met ons vijf één kamer. Later kwamen er nog vier mensen bij. Van alle kanten stroomden de Joden uit de provincie Warschau binnen. Allemaal naar het ghetto. Toen de storm ophield, zaten we daar met een half miljoen mensen. Vervolgens bevalen de Duitsers dat we zelf een muur om het ghetto moesten bouwen. Een muur van drie meter hoog. Het eten dat het Ghetto toegewezen kreeg was nog niet genoeg voor de helft van de mensen. Ze stierven bij duizenden karen. En verder haalden de Duitsers geregeld groepen weg om in de fabrieken te werken. Of voor de herscholing. Wat dat precies betekende, zouden we later pas horen. En jullie gezin, Dof? Ons. Ons lieten ze voorlopig nog met rust. En wat het eten betreft, de vrouwen legden hun ringen en andere sieraden bij elkaar... Maar daar konden we in het natuurlijk niks van krijgen, maar in Warschau wel. Daarom had Moendek al een paar keer een koerier door de riolen naar buiten gestuurd. Maar de meeste van die koeriers... Ik weet werkelijk niet met wat ik beginnen moet. Dit is nou al de vijfde die in de handen van de Duitsers is gevallen. Hoe komen we aan eten? En er liggen wapens en radioonderdelen voeren voor ons klaar, waar we om zitten te springen. Mag ik gaan, Moendek? Jij... Geen sprake van hem. Maar ik lijk het minst van jullie allemaal op een jood. Mij verdenken ze vast niet. Je zult zien dat het me lukt, Moendek. Handig ben je Daar Gaat het niet om. Maar een jongen van twaalf. Ik zou me schamen. Dat heb je ook gezegd toen ik wou proberen passen en zo te vervalsen. En doe ik dat soms niet goed? Ja, jij bent onze meester, vervalserdoof. Maar dit is wat anders. Buiten de muur krioelt het van de verraders. En bovendien ken je de weg door de riolen... Beter dan een van jullie. Ik zit er bijna elke dag. Ik, ik, ik heb wel tien verschillende routes om onder de muur door te komen. Ja. Wat zegt u ervan, moeder? Ach, we staan allemaal dagelijks aan de rand van het graf. Alsof het aan durft geloven dat we moeten laten gaan. Ik heb vertrouwen in hem. Maar niet overmoedig zijn mijn jongen. Nee, moeder. Ik beloof u dat ik altijd voorzichtig zal zijn. Hm. Goed. Dan ga je morgen naar Wanda, onze contactpersoon. Ze heeft een kamer op Zabrowska, 99. Ik zal een lijstje maken van wat je in één keer dragen kunt. Elke dag ging ik door de riolen naar Warschau. En ik kwam terug beladen met eten, pistolen, munitie... en onderdelen voor een radiozender. Intussen stierf we al door meer mensen in het ghetto. We wisten soms niet waar we de lijken moesten laten... En de Duitsers haalden maar groepen weg. Er was voor langzamerhand ruimte genoeg voor de overblijvenden. Zo werd het Tisha B'Av van 1942. Op die dag kwamen de Duitsers opnieuw. Maar dan hadden ze plotseling geen belangstelling meer voor weerbare mannen. Wat ze bij elkaar konden drijven aan oude mensen en jonge kinderen, dat dreven ze bij elkaar. En ze voerden ze weg in goederenwagens die klaar stonden op de spoorbaan, vlakbij het ghetto. Die middag. Die middag waren moeder en Roet ook weg toen ik thuis kwam van Wanda. Had je liever niet verder verteld? Jawel. De kinderen zongen toen ze in de wagens werden geladen. De bewakers hadden ze wijsgemaakt dat ze bij de boeren gingen kamperen. Waar zij en de anderen werkelijk heen waren gegaan... ...hoorde ik een paar weken later bij Wanda. Ik, ik rende door de riolen naar huizen en ik waarschuwde Moendek. Ongelooflijk! Ja, ik weet dat het ongelooflijk klinkt... ...maar de berichten die Doof heeft meegebracht zijn betrouwbaar. Onze mensen worden uitgemoerd. Doelbewust uitgemoerd voor ons een vast online systeem. Het ging de Duitsers niet vlug genoeg. Daarom hebben ze kampen gebouwd met gaskamers... ...en ze zijn bezig nog veel meer van die kampen te bouwen. Als we de Duitsers hun gang laten gaan... ...dan zijn wij morgen aan de beurt, of overmorgen. Vijftigduizend. Van het half miljoen zijn er hier nog maar over. Die vijftigduizend moeten we aaneensluiten. Als we dood moeten, goed. Maar laten we ons dan tenminste eerst verdedigen. We kunnen door de muren heen Dat heeft geen zin. We zouden in de straat van Warschau worden afgemaakt. Nee, we moeten een verdedigingssysteem ontwerpen... Van elk huis, van elk huizenblok moeten we een stelling maken. En intussen moeten we de hulp inroepen van de Poolse ondergrond. Nou, die zal zich voor ons niet druk maken. Maar ja, goed, daar gaan we onder. Maar niet in een gasoven zijn jullie dat met me eens. Maar ja, goed, dan zullen we nu de details bespreken en het werk verdienen. Vandaag voor het eerst hebben de Joden in het Warschau-ghetto... geweigerd hun medewerking te verlenen aan de Duitse herscholingsmaatregelen... Enkele weerspannigen moesten op de vlucht worden neergeschoten. Wij waarschuwen de Joden dat indien zij in hun houding blijven volharden... tot de strengste maatregelen zal worden overgegaan. Wat verbeelden deze Joden zich wel dat ze de beste... Je moet eens naar me luisteren, Dove. Ik heb dit met Rebecca besproken... ...en we hebben erover gestemd in de bijeenkomst van de verlossers. We zouden willen dat jij aan de andere kant van de muur bleef... Hebben jullie een speciale opdracht voor? Nee, Toof, je begrijpt het niet. We doen het, dat we besloten hebben een klein aantal mensen voorgoed weg te laten gaan. Maar jullie willen me toch niet wegsturen? D er is niemand die de rioolroute zo goed kent als ik. En wie moet dan valse paspoorten maken? Daarmee hebben we nou toch al meer dan honderd mensen over de Poolse grens gekregen? Ik ga niet. Dit is een bevel, Toof. Ik bedoel, een bevel van mij als hoofd van het gezin Landau. Je bent groot geworden, Doof. We hebben niet veel kans gehad om je te verwennen. We hebben je niet veel jeugd gegeven. Maar dat, dat konden jullie toch niet helpen? Nee, dat konden we niet helpen. Maar laat ons nu tenminste proberen je het leven te geven. Doe nou, als, alsjeblieft. Begrijp ons. Het zal hier hard tegen hard gaan. En één Lando moet blijven leven. We willen dat jij dat bent, doof. Oh, doe je het zo? Ik begrijp het. Goed, dan zal ik blijven leven. Maar ik, ik zal jullie zo missen. Kom, doof. Flink zijn. Hier zijn je papieren en hier heb je geld. Wanda zal je verder helpen. En we zien elkaar terug, doof. In Eretz Israël. Ja, ja, we zien elkaar terug. In Eretz Israël. Je bent een goed soldaat geweest. Ik ben trots op je tof. Shalom, Lit li Thaoud. 26 dagen volgehouden. Wij hebben al veel meer gepresteerd. Er zijn nog hoogstens 30 weerbare mannen. Nog 10 pistolen en 6 geweren. En wat er aan huis over staat, dat brandt. Heb je contact met de ondergrondse gekregen? Wel contact, maar ze steken geen hand meer voor ons uit. En voedsel is er ook haast niet meer. Een bepaalde tactiek zullen we niet meer kunnen volgen. Elk van ons moet maar gaan bunker voor zijn rekening nemen... ...en doen wat hij nodig vindt als de Duitsers weer komen... Alarm. Licht uit. Eén van ons. Tof. Wat doe jij hier? Moondek. Mondek! Moondek. Stuur me alsjeblieft niet weer weg. Stuur me niet weer weg. Waarom ben je teruggekomen? Wanda. Je man is gepakt. En toen ik op straat niet Toen hebben een paar jongens mij herkend. Ik kon me net ontkomen door de riolen. Mag ik nou bij je blijven? Moet ik? Laat me bij je blijven. We hebben hier niet veel kans meer door. Ik kan me niet schelen. Wat voor nieuws breng je mee? De, de, de riolen liggen vol mensen. Ze, ze kunnen niet meer op hun benen staan. Hm. Sommigen waren nog in Warschau, maar ze zijn weer teruggegaan. Niemand was opnemen. En wat de ondergrondse betreft, die oudste. ...neutraal. Wijk na wijk wordt dan systematisch geliquideerd. Onze troepen bestoken de bunkers met vlammenwerpers en kanonvuur... ...tot alle weerstand gebroken is. Nog altijd leiden de Duitse patrouilles zware verliezen. Verorder onze zelfmoordbrigades. Wat kunnen wij meer doen dan onszelf branden op de tijd twepen? Help ons dan! Honderden joden hielden zich schuil in de riolen... Ook met die lafayers is vandaag definitief afgerekend. Dit is de stem van het woord, De dochters hebben vandaag triptas in de riolen gepompt. We strijden met onze land. is dan het probleem van het warschau ghetto eindelijk opgelost. Als symbool van de ondergang van de Joodse horden... liet generaal Stoop hedenmorgen hun grote synagoog in de lucht vliegen. Van het ghetto is niets over dan een hoop puin... dat voor nieuwe gebouwen in Warschau gebruikt kan worden. Gevangenen werden niet gemaakt. Wij brengen ten slotte hulde aan de SS-troepen... die met ware heldenmot hun taak hebben volbracht. Een week later. Was er toch nog een gevangene, Karen? Eén had de verwoestingen voorleefd. Dat was ik. Ze vonden me half dood in een bunker. Ik was verbaasd dat ze me niet afmaakten. Maar ze namen me mee en probeerden nog iets uit me te krijgen. Toen dat niet lukte, werd ik op transport gesteld. Bestemming Auschwitz. Wat dat betekende, wist ik al. Vergassing met 3000 tegelijk. Of voorlopig werkkamp. Maar dat was alleen voor de sterkste... Toen we de wagons uit waren gedreven, moesten we door de poort. Arbeid Arbeidadel stond erboven. Verder waren er langs de weg borden waarop stond gezondheidscentrum. Ze had ons verteld dat we medisch onderzocht zouden worden... en een ontluizingsdouche zouden krijgen. En dat we dan naar een arbeidskamp zouden gaan. Ergens verderop bij een controlepost stonden een paar Duitsers in lange witte jassen. Ik kon nauwelijks meer lopen, Karen, maar mijn hersens werkten snel. de zijn. Die gebouwen met die schoorstenen. Links is natuurlijk het arbeidskamp. Links maar een enkele. Rechts betekent dus direct naar de gaskant. Links ligt nog een kans. Kans. Een kans. U vergist zich, dokter. U vergist zich. Ik ben expert voor valse en valse munten. Schrijft uw naam op een stukje papier. Ik zal ik het u laten zien. Rechts zeg ik. Nee, wacht even. Hier, een naam. Verliefd. Welke van deze handtekeningen hebt u zelf geschreven? O, waar heb je dat geleerd? In het getto van Warschau. Je vals geld maken? Waarom niet? Ik maak duplicaten van alles. Neem mij naar het bureau van de commandant. Werk, werk, werk. In lamdau moet blijven leven. Wij willen dat jij dan bent, doof. Van het arbeidskamp zal je maar niks vertellen, Karen. Als ik je zou zeggen wat ik daar met mijn eigen ogen allemaal heb moeten zien... dan zou je het waarschijnlijk niet eens kunnen geloven. Ik maakte valse dollarbiljetten. Maar ik moest ook nog andere dingen doen. Weet je wat een zonder commando is, Karen? Ik weet het toch. Het was me soms of ik slaap wandelde. En ik werd bij de dag zwakker, want eten kreeg ik bijna niet. Maar ik wou het halen. En ik ben die twee jaar doorgekomen. Alleen was ik meer dood dan leven toen eindelijk de Russen kwamen... en ik naar een hospitaal werd gebracht. Ze dachten nog dat ik gek zou worden ook. Maar ze hebben me er bovenop gekregen. En toen... moest ik terug naar het kamp. Was dat dan al niet ontruimd? Integendeel. Het was weer volgelopen met mensen die gedacht hadden bij de Polen hulp te vinden... maar in Warschau hun leven niet zeker waren. Maar toen... toen kwam paar Dreur van de Mossad in het kamp... Hij zei dat hij ons allemaal mee zou nemen naar Palestina. En toen voor het eerst konden we weer juichen. Maar we juichten te vroeg. De Poolse grenzen werden voor de Joden gesloten. We mochten niet meer weg. Waarom niet, Dof? Waren ze dan niet blij van jullie af te komen? Misschien stookten de Britten. Misschien waren ze bang dat we te veel zouden vertellen. Ik weet het niet. In elk geval zat er niks anders op dan te proberen... clandestino over de grens te komen. Bardor organiseerde de zaak... We proberen de Tsjechische grens te bereiken. Dat is niet zo ver. Toch zal het geen makkelijke tocht worden... want we moeten ons tempo regelen naar de zwakste... en we moeten de hoofdwegen vermijden. En, maar hoe gaat het als we eenmaal bij de grens zijn, Bardor? Mannen van de Mossad kopen de Poolse grenspatrouilles om. En zijn we eenmaal in Tsjechoslowakije, dan helpt Jan Mazerik ons wel verder. Hij steunt de Joden zoveel hij kan... en stoort zich in zier aan de Britten. Van pijpleidingen voor olie weet ik niet veel af, meneer de ambassadeur... Maar ik heb veel begrip voor de pijpleidingen voor mensentransport. Ik moet uw excellentie onder het oog brengen... dat Engeland tot bepaalde maatregelen ten aanzien van uw land zou kunnen overgaan. Ik geef niet aan deze nog aan enige andere Britse eis toe. Zolang ik minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechoslowakije ben... zolang blijven de grenzen van mijn land open voor Joden... Met of zonder visa. Met of zonder paspoort zelfs. We kwamen lopend in Tsjechoslowakije. Vandaar kregen we een trein naar Wenen. En vandaar een trein naar Milan. Nog één ruk en we zouden in Palestina zijn. Begrijp je hoe ik me voelde, Karen? Na Warschau, naar Auschwitz, na die reis door half Europa zou het uiteindelijk afgelopen zijn. Maar toen kwamen de Britten... In Milaan lokte ze mijn groep in een hinderlaag. En zo kwam ik in Zuid-Frankrijk terecht. Weer in een kamp. La Ciotat, waar jij ook bent geweest. De Mossad praat ons moed in. Er zou een groot schip naar Toulon komen, uit beloofde land. En daarop zouden meer dan 6.000 Joden het kamp worden gebracht. Ik geloof er al niet meer in. Maar dat schip kwam werkelijk. En het lukte ons aan boord te krijgen... En toen kwamen de Engelsen natuurlijk opnieuw. Net als bij de ster van David waar ik mee naar Palestina zou gaan. Ze torpedeerden ons in open zee. En ze sleepten ons naar Gaifa. Daar lagen drie gevangenisschepen voor ons klaar. Twee van die schepen gingen naar Hamburg. De opvarenden werden ondergebracht in Dachau, Karen, een van de moordkampen van de Duitsers. Het de derde schip waar ik op zat voor naar Cyprus. Hoe ik hier hang weet je... Ze hadden mijn boord opgesloten in een cel met tralies... ...omdat ik een gaiva geprobeerd had ontsnappen. Lieve dof. Je zegt nou tenminste niet meer arme dof tegen me, zoals in het begin. Ik haatte je. Ik had uh, je kunnen slaan. Ik haatte iedereen. Maar nu niet meer, hè, dof. Jawel. Al die anderen haat ik nog. Alleen jou niet. Met jou kan ik praten. Want jij begrijpt waarom ik ben zoals ik ben. Je wordt wel anders. Als we maar eerst in Palestina zijn. En nu gaan we daar werkelijk naartoe. Denk je toch eens in indoof. Palestina. Ja. Misschien gooien de Britten nou wel bommen op ons schip. Arie zou dit niet op touw zetten. Als ze niet een heel bijzonder plan had. Een plan waarvan hij ja, zeker is dat het lukt. Ik hoop het. Nou, ik moet aan het werk. Als die papieren niet op tijd klaar zijn, dan lukt het zeker niet. En? Harry? De papieren zijn klaar. Morgenochtend om negen uur verschijnen we in Karolos, Mark. Dus je wacht niet tot de Britten met de ontruiming van het kinderkamp beginnen? Dat zou inderdaad beter zijn geweest. Maar ik heb opnieuw doorgekregen dat Alastair iets op het spoor is. Om negen uur zijn we dus in Karolos. Tegen tiener hebben we de kinderen in de trucks geladen... en dan rijden we langs het huis van Mandria en Famagusta. Die geeft jou een centje hier in het hotel. Je weet wat je dan te doen staat. Telegram naar Londen en als we hier aangekomen zijn, een telefoontje naar Alistair. Tussen twee haakjes, Kitty is niet meer in het kamp geweest... ...sinds Lando ons dwong de naam van Karen op de lijst te zetten. Dat klopt. Ze woont weer hier in het hotel. Hoe is het met haar? Hm. Hoe zou het zijn? Ze voelt zich natuurlijk ellendig. Wou je haar dat soms kwalijk nemen? Ik neem haar niets kwalijk. Ik heb alleen medelijden met haar. Hm. Dat is mooi van je. Ik wist niet dat jij dat gevoel kende. Ik heb medelijden met haar omdat ze haar emoties niet de baas is. Doe niet zo dwaas, Harry. Die vrouw heeft veel geleden. Geleden? Ik vraag me af of Kitty Freeman de betekenis van dat woord wel kent. Natuurlijk. De joden hebben het alleen recht om te lijden, niet? Man, hoe kom jij zo? Ik hou van mensen met menselijke zwakheden. Daar heb ik tijdens de werkuren nooit last van. Wat denk jij eigenlijk dat we gaan doen? Een kopje thee drinken bij de hertogin? Morgen gaan we een partijtje knokken met de Britse Rijkmarktparker. Dus je weet het, om negen uur begint de pret. Morgen, kapitein Potter. Morgen, kapitein Moor. Wat voert u hierheen op de vroege morgen? We hebben speciale orders van het hoofdkwartier. Ik moet een stel kinderen overbrengen naar het nieuwe kamp. Hier zijn de papieren. Hm. We zouden over drie dagen pas met het vervoer van de kinderen beginnen. Het nieuwe kamp is blijkbaar wat eerder klein gekomen. Ja, blijkbaar. Meneer? Ja. Hier, Potter. Kapitein Kalap Moor heeft orders om 300 kinderen uit kamp 50 te vervoeren. Treft maatregelen om hem bij het inladen behulpzaam te zijn. Ja? In orde. Doe me een plezier, Moor, en maak een beetje voort. Over een uur hebben we nog een transport en we mogen de wegen niet versperren. Komt er nou, commandant. Oh ja, Moor. wel bedankt voor de whisky die je naar de club hebt gestuurd. Het was me genoeg, hè? Nou, ga je gang dan maar. Hier zijn je papieren. Tja. Joden komen en gaan. Zo is het, Potter. Ze komen en ze gaan. Met het ontbijt, Kitty. Acht minuten voor tien. Hè? Als dit zaakje achter de rug is... gaan we een paar weken naar de riviera. Om de schuiven op te rapen? Ik dacht dat jij naar Palestina ging. Ja, dat dacht ik ook. Voor deze historie begon. Maar als alles lukt, denk ik niet... dat de Britten me nog in Palestina zullen toelaten. Nee, Kitty, dan zal ik het ergens anders moeten zoeken. En jij? Wat ga jij doen? Ik weet het nog niet. Die reis van de Exodus wordt gevaarlijk. Hamak. Nogal, ja. Het wordt een gevecht op leven en dood. Bestaat er een mogelijkheid dat het lukt? Ze maken een goede kans met dat gevoelloze wonderdier. Ben Canaan als organisator. Tien uur. Wat zou op het ogenblik gebeuren? Waarschijnlijk duurt het inladen van de kinderen wat langer dan hij erin voorzien heeft. Laten we dat tenminste hopen. Kijk eens uit het raam, Kitty. Hm? De Exodus draait naar de haveningang. Is dat de Exodus? Is hij ziet eruit of hij elk ogenblik in elkaar kan vallen. Hoe willen ze daar 300 kinderen op krijgen? Weet ik niet. Nu vraagt hij tussen de pieren de haven binnen. Waarom belt man er ja, nou niet? Dat zal hij zo wel doen. Ga alsjeblieft zitten, Mark. Je maakt me doodnachweus. Maar het is al over tien, Ga naar je kamer en bestel over jouw telefoon verse koffie, Kitty. Oké, okay, Mark. Als je denkt dat nog meer koffie je rustiger maakt. Kitty. Hallo, met Parker. Telefoon Van de Famagusta, een ogenblik. Famagusta? Uh -huh. Met Mark Parker. Ja, meneer Mandria. Bedankt en tot ziens, meneer Mandria. Tot ziens. En nu? Nu moet ik om te beginnen een telegram verzenden. Met de partier? Mooi. Wilt u het volgende telegram dringend verzenden? Noteert u? Kenneth Bradbury, directeur Amerikaans Nieuws Syndicaat, Londen. Verzoek twee weken verlenging van mijn vakantie. Ondertekend, Mark. Alleen Mark, ja. Verder niet. Leest u even terug? Ja. Hm. Juist, ja. akkoord. Dit telegram betekent dat mijn verhaal over de ontsnapping van de Exodus vanavond van Londen uit over de wereld gaat, Kitty. Hoe laat kunnen de trucks hier aan de haven zijn? Tegen twaalf uur. Zodra ze aankomen moet ik een telefoontje verzorgen. Maar het heeft geen zin hier zo lang te blijven wachten. We kunnen beter naar beneden gaan of maar... wat. Spreek ik met de Britse inlichtingendienst in Famagusta? Ik zou Major Alistair graag even het hoestel willen hebben. Het is heel dringend. Man, zaan ik niet. Er zijn Joden ontvlucht uit Karaolos, dus geef me direct Alistair. Hallo, ja. Hier is een vriend, Major Alistair, die u even wil mededelen dat er 300 Joden uit Karaolos zijn ontsnapt. Zij zijn op dit ogenblik bezig zich in te schepen aan boord van een schip in de haven van Kyrenia. Juist, dat hebt u goed verstaan. Neem dus uw maatregelen. Met wie u spreekt, dat doet er niet toe. Harry? Ja. Ga naar beneden naar de kinderen, David. En vertel ze precies wat we van ze verwachten. Wie denkt het niet te kunnen volbrengen, gaat naar Karaolof terug. Denk erom. Geen enkele dwang uitoefenen. Leg ze duidelijk uit dat hun leven in gevaar is als ze blijven. In haar orde, Harry. Dan gaan we nu naar het midden van de haven. Trossen los en motoren aanzetten, Joab! Is dat het schip? Daar midden in de haven. Dat is het, generaal. Het zit inderdaad vol Joodse kinderen. Maar het kan onmogelijk wegkomen. Dan moet de krankzinnig zijn op die boot. Laat onmiddellijk een luidsprekerinstallatie aanleggen. Ik wil met ze spreken. Jawel, generaal. Als u het mij vraagt, ik zou ze in het water schieten, generaal. Maar dan wordt je niks gevraagd, Coltwel. Koek, laat dit terrein afzetten. Stuur een troep soldaten aan boord. Raan lichte te wapenen. Voor het geval ze niet dat ze zelf teruggaan. Jawel, generaal. Coltwell, ga naar het Dome hotel. en bericht het hoofd stopzetting van alle communiqués. Jawel. Nou, wat denk je van de gestaag. Dat bevalt me niet, generaal. Ze zetten niet op klaarlichte dag zo'n vluchtpoging in elkaar ja, zonder dat er iets anders achtersteekt. Dat komt nog wel eens hè? Jij maakt er meteen een detective voor een man van. Goedemiddag, heren. Waarvoor is dus al die drukte, eigenlijk? Hé, hey, Parker. Huh, dat is ook toevallig. Wiechtes eens op, wat heb jij met deze zaak te maken? Ik weet niet wat u bedoelt, majoor. Oh, nee. Nou, als je me weer eens opbelt, Parker, moet je je stem toch heus iets meer veranderen. Bedoel je, Elisabeth? Achteruit, Generaal, 200 man staan klaar om aan boord te gaan. We hebben een paar trollers gevorderd om ze te vervoeren. De luidsprekerinstallatie is te aangesloten. Geef hier die microfoon. Hallo, jullie agents. Hier is generaal Broevelend, commandant van Cyprus. Kunt u mij verstaan? is het toppunt. Hallo, daar. We zullen u tien minuten geven om aan de kade terug te keren. Als u niet vrijwillig teruggaat, sturen we een zwaar bewapende afdeling om u te halen. De historie van Cyprus kan zich in zuiver menselijke dramatische kracht meten... met wat zich op het ogenblik in de haven van Curenia afspeelt. Vandaag ontsnapten 300 kinderen tussen 10 en 17 jaar... uit het Britse kamp Carauros... op een tot nu toe onbekende wijze... en vluchten over het eiland naar Curenia... waar een verbouwde sleepboot van ongeveer 200 ton... de Exodus gedoopt wachtte om hen naar Palestina te helpen ontkomen. Bijna alle ontsnapten komen uit Duitse concentratie- en vernietigingskamp. Het schip ligt voor anker midden in de haven, die slechts een middenlijn van 300 meter heeft. Alle Britse pogingen de kinderen te laten debarkeren en naar Carolos terug te brengen, zijn getraceerd. Een woordvoerder van de Exodus heeft aangekondigd dat de kinderen een zelfmoordgelofte hebben afgelegd. En dat het schip zal opgeblazen worden als de Britten een poging doen aan boord te komen. Bijzondere correspondentie van Mark Parker. Ik had kunnen weten dat er iets mis zou gaan. Na die brieven naar de ster over Sutherland. Ja. Sir Clarence. Gaffert. Een mooi verslagje, vindt u niet? Hm. Dat zal me een deining geven in Amerika. Die knaap moet alles van tevoren geweten hebben. Anders kon hij nooit zo gauw met zijn publicatie zijn geweest. Speelt blijkbaar met die Arie Ben Kanaan onder een hoek. Hebt u al iets van Generaal Sutherland gehoord? Ja, hij vraagt om instructies. Durft zelf te verantwoording niet meer aan. Ja. Nou, ja, we moesten maar naar eens gaan. Ja, die kunnen we beter niet laten wachten. Hij zal ons wel wat te vertellen hebben. Ja, dan nou ziet u was een politiek van steun aan de Rabira to geleid heeft. Hij was het tenslotte die de stichting van een Joodse staat heeft tegengehouden, he. Gefeliciteerd, heer. Ik zie dat het ons vandaag gelukt is op de frontpagina's te komen. Zoals te verwachten was, heeft de minister mij deze zaak voor de voeten geworpen. Vertel eens, Sir Clarence: was de staf van uw inlichtingendienst dood, of waren ze alleen maar aan het tennissen? Verder geloof ik dat u mij wel een verklaring over Sutherland schuldig bent. U hebt hem voorgesteld. Ik meen met te herinneren dat de vestiging van kampen op Cyprus uw idee was. Wat denkt u er nu van, heer? Ja. We staan voor een eigenaardige situatie. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse pers zich met deze zaken bemoeit. De Amerikanen hebben makkelijk praten. Met al hun gepraat hebben ze toch niet meer dan 10.000 Joodse refugees toegelaten. Wij zitten met een miljoen Joden opgeschept die onze hele positie in het Midden-Oosten kunnen ruïneren. Handige jongens, die Zionisten. Maar mij bepraten ze niet. Nou ja, we kennen uw sympathieën, Tiva Brown. Ik neem u de insinuatie kwalijk, Pratshoff. Ik ben alleen maar een van die weinige stijfkoppen die beweren dat de enige manier om het Midden-Oosten voor ons te redden. is. een sterk Joods Palestina op te bouwen. Ik spreek over Brits belang, niet over Joods belang. Ja, ja, ja, ja, goed, goed. Ter zake, de Exodus. Wat dat schip betreft hebben we met niemand anders iets te maken. Het ligt in onze wateren. We gaan niet aan boord. We sturen ze niet naar Duitsland. We brengen ze niet tot zinken. We laten ze rustig in Curinia liggen tot ze verrotten. Hoor je dat die verbrand? Verrotten! Er bestaat geen enkele morele grond om 300 kinderen... die in concentratiekampen opgegroeid zijn... waarvan te weerhouden naar Palestina te gaan. Hm, olie, kanaal, arabieren. Naar de weer er ermee. We hebben ons al belachelijk genoeg gemaakt... door de refugees van het beloofde land naar Duitsland te sturen. Ik ken uw sympathieën. Heren, hm. er is maar één manier om deze ronde te winnen. De Joden hebben dit incident opgezet om propaganda te maken. Betaal ze met gelijke munt. Laat de Exodus nu meteen vertrekken. Dat is het wat ze beslist niet willen. Ik, nooit. Maar begrijpt u dan niet dat u ze precies in de kaart speelt? Dat schip vaart niet weg zolang ik in Chatham House zit. Hallo Parker, welkom aan boord. Harry, hoe staan de zaken? Prima, dat heb je trouwens zelf al kunnen constateren. Het heeft hem de wel een goede indruk gemaakt dat je mijn interview wou toestaan. Zullen we maar meteen beginnen en praten we straks wel verder. Uitstekend. Vertel ze dan maar eerst dat de stemming onder de kinderen na deze eerste week uitstekend is. Hm. En dat ik alle sympathiserenden over de hele wereld erg dankbaar ben. De Britten kun je zeggen dat hun aanvallen op mij persoonlijk me koud laten. En dat ze vergaten te vermelden dat ik tijdens de Tweede Wereldoorlog kapitein in hun leger ben geweest. En wat wil je inbrengen tegen de Britse argumenten in zaken het Palestina-mandaat? Wat moet ik daar nou nog tegen inbrengen? Wij leggen het mandaat verkeerd uit. Wij leggen immers alles verkeerd uit. Wij zijn van alles te schuld. Het ontbreekt er nog maar aan dat de Britten ons de schuld geven van hun moeilijkheden in Brits-Indië. Gelukkig is Gandhi geen Jood. De waarheid is dat Whitehall dertig jaar lang de ene gemene streek na de andere heeft uitgehaald. Zowel tegenover de Joden als tegenover de Arabieren. De eerste belofte tegenover ons die niet gehouden werd was de Bolford-declaratie van 1917, die een Joods vaderland beloofde. En het laatste bedrog kwam van de Labour Party, die voor de verkiezingen beloofde de poorten van Palestina voor de overlevenden van het Hitlerregime open te stellen. maar na de verkiezingen capituleerde voor de pro-Arabische heren. Whitehall is erg begaan met het lot van de kinderen hier. Ja. ...krokodillentranen. Elk kind hier op de Exodus is een vrijwillig. En elk kind dat hier is, is een wees. Dankzij het Hitlerdom. Het verhuisde van de Duitse naar de Britse concentratiekampen. Ben jij intussen alles in Karaolos geweest, Mark? Nee. Dan moet je samen met al die andere buitenlandse correspondenten ...die nu naar Cyprus zijn gekomen... zo'n om toestemming vragen die kampen te bezichtigen. Daar zit kopijen, Mark. Concentratiekampen zijn het, anders niet. Geen slecht idee, Harry. En wat moet ik antwoorden op de beschuldiging van Whitehall... dat jullie met je acties een rechtvaardige oplossing in de weg staan? Van de zes miljoen Joden in Europa zijn er nog een kwart miljoen in leven. Daarvan laten de Britten maandelijks 700 in Palestina toe. Is dat een rechtvaardige oplossing? Bovendien trek ik het recht van de Britten om Palestina te beheren in twijfel. Ik zeg hetzelfde tegen de minister van Buitenlandse Zaken... wat een groot man drieduizend jaar geleden tegen een andere onderdrukker zei. Laat mijn volk gaan. Ja, laat mijn volk gaan. Zet dat boven je artikel, Mark. En wek de mensen op de Bijbelen nog eens op na te lezen. Oké, okay, Harry. Maar nu wat anders. Je moet je goed realiseren dat we nu nog volledig in het nieuws zijn. Maar dat duurt nooit zo lang. Nog even en we verdwijnen van de frontpagina's. Wat wil je daarmee zeggen? Dat je een golf van sympathie in de wereld hebt ontketend. Maar dat je er verstandig aan zou doen nu een menslievend gebaar te maken... door het schip naar de kade te brengen. ...dat zal de mensen nog meer ontroeren. En bovendien, Ari... ...zo lang houden je kinderen toch niet meer uit. Nee, Mark. Wij gaan niet naar Karaholos terug. Een kwart miljoen Joden in Europa wachten op een antwoord. En wij zijn de enigen die hun dat antwoord kunnen geven. Je hoeft niet bang te zijn... ...dat we van de frontpagina's zullen verdwijnen. Te beginnen met morgen roepen we een hongerstaking uit. En elk kind dat bewusteloos raakt... ...leggen we op het dek ten aanschouwen van de Britten. Jij... ...jij bent een monster. Noem het zoals je wilt, Parker... Denk je dat ik het prettig vind een troep wezen uit te hongeren? Geef me iets anders om mee te vechten. Geef me iets om te schieten op die tanks en die torpedojagers. Het enige dat we hebben is ons doorzettingsvermogen en ons geloof in onze zaak. We hebben al 2000 jaar Ransel gehad. Dit is een van die rondes die we moeten winnen. ...bewustloos aan dek gebracht. uur, Nog acht kinderen worden bewustloos aan dek gebracht. Ik hou dit niet uit, Maak. Ik durf niet eens aan de kade te gaan kijken. Die man is een beest, een onmenselijk beest. Ik weet het niet, Kitty. Ik vraag me af wat deze mensen zo'n doorzettingsvermogen geeft. Heb jij Palestina ooit gezien? Nee. Een waardeloze woestijn in het zuiden. Een afgespoelde bodem in het midden, een moeras in het noorden. En toch breken ze hun nekken om er te komen. Twee weken geleden zei ik tegen Ari... dat de Joden geen recht op lijden hadden. Maar ik begin me af te vragen of dat wel waar is. Ik vraag me af hoe iets dat zo ellendig is... ze tegelijk zo'n ontembare wilskracht kan geven. Vergeet niet dat die kinderen voor 100% kan aanstaan. Dat maakt me juist zo ellendig. Dat fantastische saamhorigheidsgevoel... Mark, ik verdrag het niet langer. Ik, ik wil aan boord van de Exodus. Als je dat doet, is het afgelopen met je. Nee, Mark. Als ik wist dat Karen gezond was, zou ik het kunnen verdragen dat ze weggaat. Heus zoveel ben ik met mezelf. Maar hier rond te blijven hangen, terwijl zij misschien ligt te sterven, dat kan ik niet. Zelfs als ik Ben Canaan kan overhalen je aan boord toe te laten, zullen de Britten hier nog geen permissie geven. Ik ben verpleegster. En het gaat ook om de andere kinderen. Je moet zorgen dat het voor elkaar komt, Mark. Je moet. Ik zal doen wat ik kan. Onderstaking, uur 35. Demonstraties in Parijs, Rome, Kopenhagen, Stockholm, Brussel en Den Haag. Onderstaking, uur 38. Algemene proteststaking tegen de Britten op Cyprus. Jij bent de baas, Arie, maar de bemanning begint het op de zenuwen te krijgen. Hier hadden ze niet op gerekend. Met andere woorden, jullie willen dat we ons overgeven. Hoe denk jij daarover, David? Jij bent onze schriftgeleerde en jou heb ik nog niet gehoord. Miljoenen joden zijn in de gaskamers gestorven... zonder te weten waarvoor ze stierven. Als 300 van ons op de exodus sterven... weten we wel waarvoor... En de wereld zal het ook weten. 2000 jaar geleden hebben we de traditie gevestigd... te vechten tot de laatste man. We hebben in latere eeuwen niet vaak de gelegenheid gehad... te strijden als één volk. Toen we die gelegenheid in het ghetto van Warschau weer kregen... hebben we het opnieuw gedaan. Ik zeg, als ze dit schip verlaten... en vrijwillig naar het prikkeldraad teruggaan... dan breken we ons woord jegens God... Iemand nog iets te vragen? Hongerszaking, uur 42. In de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Engeland... ...wordt massale bidstonden gehouden in kerken en synagogen. Hongerszaking, uur 45. De Joden in Argentinië vasten met de kinderen van de Exodus mee... Ik wil de kinderen zien die bewusteloos zijn, David. Kom maar mee, Kitty. Oh, ontzettend is het hier. Waar? Waar is Karen? Nog iets verder. Karen. lieverd, Karen. Ik ben het, Kitty. Kitty. Ik kan niet werken, Kitty. Ik, ik, ik ben zo bang. Ik blijf in de buurt. We kunnen niet veel doen, David. Maar ik wil in elk geval proberen het hun zo makkelijk mogelijk te maken. Kunnen jij en Johan me helpen? Natuurlijk. Sommige van de bewustelozen zijn er heel slecht naartoe. We moeten proberen ze af te sponsoren om hun temperatuur omlaag te brengen. Verder wil ik dat ieder die in staat is om te werken meehelpt het schip schoon te maken. Medicijnen heb ik niet. En voedsel mag ik ze niet geven. Hongerstaking! Uur 81! Zeventig kinderen liggen in coma op het dek. Hongerstaking! Uur 83! Karen is net bewusteloos naar het dek gedragen. Hier. Ja. Drink dit op. Jij bent niet in hongerstaking. Ik had verwacht dat je veel eerder bij me gekomen zou zijn om te praten. Ik zal je geen gunst vragen, Ari Ben-Kanaan. Eerst Ben-Kanaan. En daarna God. In die volgorde is het niet. Een tiental kinderen ligt op het randje van de dood. Ik rapporteer dit alleen maar als een goed palmachnik. Ze gaan sterven niet, meneer ben Kanaan. Wat is uw beslissing? Dit is niet de eerste keer dat ik beledigd word, Kitty. Ik trek me er dan ook niets van aan. Is jouw menslievendheid zo groot dat al deze kinderen je ter harte gaan? Of gaat het alleen maar om één? Waarom heb je mij eigenlijk toestemming gegeven om aan boord te komen? Misschien. misschien wilde ik je zien. U niet gaan zitten, Zach Barens, en iets eten of een kopje thee drinken? Ik voel me schuldig als ik eet, Sunderland. Wel, om mama te geweten, is dit wel een ellendige geschiedenis om bij betrokken te zijn. Ik heb in twee oorlogen gevochten, elf buitenlandse standplaatsen gehad, zes decoraties en drie rederaarden met een speciale vermelding ontvangen. En nu wordt mijn verdere weg door een troep weerloze kinderen versperd. Dat is een prachtige manier om een carrière van dertig jaar te beëindigen. Vindt u niet, Sir Clarence? Luister eens boos. Als het aan mij lag... Onzin, Dan. Sir Clarence. Trekt u het zich niet aan? Ik heb reden me schuldig te voelen. Ik heb u teleurgesteld en in de steek gelaten. Men was genoodzaakt u hier naartoe te zenden om het commando op Cyprus over te nemen. Nu ik niet meer berekend ben van mijn taak. Ik ben moe. Echt. Moe. We zullen voor een volledige pensioenzorg En de pensionering zo onopvallend mogelijk houden Je kunt ook mee rekenen, Bos. Heb je bepaalde plannen? Deze maanden op Cyprus hebben me iets gedaan, Sir Clarence. Vooral deze laatste paar weken U zult het misschien niet geloven, maar Ik heb niet het gevoel dat ik een nederlaag heb geleden maar dat ik iets heel belangrijks gewonnen heb. Iets dat ik lang geleden verloor. Wat is dat dan? Waarheid. Herinnert u zich nog de dag dat ik deze opdracht aannam? Toen zei u dat het enige koninkrijk dat op goed en kwaad loopt... het koninkrijk der hemelen is... en dat de koninkrijken daar aarde op olie lopen. Dat herinner ik me heel goed, ja. Ik heb daar vaak over nagedacht. De meeste van ons weten goed van kwaad te onderscheiden. Maar er naar leven is nog wat anders. Hoe vaak doet de mens in zijn leven iets dat hem moreel tegenstaat... om zijn bestaan te kunnen handhaven. Wat heb ik een bewondering gehad voor die paar mensen in deze wereld... die zelfs met de dood voor ogen de moed hadden voor een overtuiging uit te komen. Wat moeten ze een, een heerlijk gevoel van innerlijke vrede hebben gehad alsof het koninkrijk der hemelen op aarde was neergedaald ik zou datzelfde gevoel willen hebben zeg Clarence. daarom ga ik naar dat ellendige stukje land dat de joden hun koninkrijk der hemelen op aarde noemen ik wil het helemaal leren kennen Galilea Jeruzalem alles ik ben je, Boes. Misschien ga ik me vestigen in de buurt van Chavet, op de berg Ja? Er is Wat is er? Dit dringend telegram is net binnengekomen, Sir Clarence. God sta ons allebei. Hier, Boes, lees maar. Harry Ben-Kanaan heeft aangekondigd dat te beginnen met morgenmiddag 12 uur... tien vrijwilligers per dag op de brug van de Exodus... ten aanschouwen van het Britse garnizoen... zelfmoord zullen plegen. Deze protestactie zou worden voortgezet... tot de Exodus toestemming krijgt naar Palestina te varen... of totdat iedereen aan boord dood is. Crawford, Generaal Bredjoe. Zijn de antwoorden binnen van de Joodse leiders in Engeland, Palestina en de Verenigde Staten? Ze zijn net binnengekomen, generaal. En? Willen ze bemiddelen? Hun antwoorden zijn gelijkluidend. Ze zullen niet tussen beiden komen. En Tifa Brown? Heeft hij die Ari Ben Canaan voor een bespreking uitgenodigd? Ja, hier is een antwoord. Ben Canaan deelt ons mede dat er niets te bespreken valt. Hij zegt dat de Exodus vertrekt of niet vertrekt... Hij zegt dat een volledige vrijgeleide van alle Palestijnen aan boord een van de condities is. En hij blijft bij zijn protestactie. Ben Canaan resumeerde, laat mijn volk gaan. Tieve Brown. Nog drie uur en de zelfmoordactie begint. Een compromis is niet tot stand te brengen. Vecht ik dan tegen een krankzinnige. Dertig jaar lang heb ik het beleid voor het Midden-Oosten uitgestippeld, Kloford. En nou brengt een onbewapende sleep op me een vangpositie waar ik niet meer uitkom. Waar ik niet meer uitkom, hoor je? Hier, de regeringen van Amerika en van alle Europese landen... spreken hun bezorgdheid uit over de Exodus in passen. Maar de Arabische regeringen geven te kennen... dat het vrijgeven van de Exodus door iedere Arabier... als een belediging zal worden beschouwd. Ik ben geen Jodenhater Crawford. Integendeel, ik bewonder de joden in Palestina. En ik begrijp hun verlangens... Maar ik weet dat Engelands belangen bij de rapieren liggen. Moet ik dan niet eerlijk zijn tegenover mezelf? Nou ja, het is goed. Je kunt gaan. Wat is hier toch aan de hand? Wordt die Exodus door bovennatuurlijke krachten gedreven? Ach, nonsens. Maar waarom gebruik ik mijn leger en mijn vloot dan niet? Om dat schip te vernietigen. Ik heb toch de macht daartoe? De macht. De faro van Egypte had ook de macht. Maar toen hij die gebruikte, zond God de tien plagen over Egypte. Zou er een vloek over Engeland komen als ik. Ik ben moe. Overwerkt. Die spanning is te veel voor me. Laat mijn volk gaan. Wat een dwaasheid. Maar als Engeland nou eens de gronden zou worden gericht, ben ik farao. Want zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan. Ik kan die onschuldige kinderen daar aan boord toch niet vermoorden. Er moet toch een andere uitweg zijn. Een andere uitweg. Laat mijn Crawford! Crawford! Wat is er aan de hand, generaal? Crawford, neem direct contact op met Diva Brown op Cyprus. Zeg hem. Zeg hem dat hij de Exodus naar Palestina moet laten vertrekken. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Exodus, het Joodse Leiden en Bouwen. Een hoorspel in vijf delen door Rob Geraerts naar de gelijknamige roman van Leon Oeris. De rolverdeling was als volgt. Generaal Bruce Sutherland, Rob Geraerts. Major Freddy Caldwell, John de Vreeze. Major Alistair, Jacques Snoek. Kapitein Potter, Sacco van der Made. Major Cook, Han König. Generaal Thiever Brown, Louis de Bree. Major Crawford, Bam Heskes. luitenant Generaal Bradshaw, Johan Schmits. Mark Parker, Frans Somers. Kitty Freeman, Eva Jansen. Mandria Dries Krein. Ari Ben Paul van der Lek. David Ben Ami, Paul Deen. Karen Hansen-Klement, Barbara Hofman. Dov Landau, Johan Walder. Mendel Landau, zijn vader, Wam Heskes, in een dubbelrol. Lea, zijn moeder, Dogurugani. Moendek, zijn broer, Bernard Droog. Rebecca, zijn zuster, Joke Hagelen. Bart leider van de Mossade in Polen, Sakko van der Made. En Joab Jarkoni, Dick Scheffer. Muzikaal adviseur Hans Bloemendal. De regie had Wim Pa.